Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. I can't play, but still I won't remember. All the time it takes can take can't forever. Get her Om die enorme hekel aan. Voor die wilde muziek op de vroege morgen. En nou, vandaar, lekker bijkomen. met Getting Along with You. De Magic Gang. Hier bij Toeback Leven. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Ja, dat klopt. Het is heel erg, elke week hetzelfde. En houden houdt het ook zo lang vol. Het is Toeback op de radio. Het is er weer tijd voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, dat kan je vertellen. In uh, uh, 1789, uh, muiterij op de Bounty. Onder leiding van uh, Fletcher Christian. Uh, Fletcher... Fletcher Christian. Je was het niet helemaal eens met uh, William Bleach, dat was namelijk uh, de kapitein. En de kapitein was op zichzelf wel mild. Ze waren namelijk op zoek uh, naar vrucht, uh, boomvruchtplanten voor de slaver. Die gingen ze ophalen in. Uh, waar was het ook weer? Ik moet even uh, dingen opzoeken. Dat was. Um, uh, op de Caribbean. Uh, daar waren ze bezig met die uh, boomvruchtplanten op te halen. Ze waren daar, de heenweg ging het prima, niks aan de hand, maar de terugweg. Toen wilde niemand mee. Echt een aantal van die uh, bemanning had zoiets. We blijven hier. Ja, al die mooie vrouwen. Al die, die hoella, mooie vrouwen. Hoella, hoella, hoella dansjes en, zo. en er werd ook wel flink wat seks bedreven. Dus we blijven hier. Uiteindelijk werden ze, werden ze toch opgevist. Uh, uh, uh, en meegenomen op de, op, de, op de bounty. En halverwege ontstond er dus uh, muiterij. En uiteindelijk werd de kapitein overboord gezet in zijn sloep. En die, uh, die moest het zelf maar uitzoeken. En uiteindelijk hebben ze het hele schip meegenomen naar een eiland. Dat niet meer op de kaart stond. En dachten: van hier kunnen we wel schuilen. En daar zijn ze dus heel wat jaartjes dus gebierfokkeerd. Alleen, dat dunde ook uit omdat ze heel veel ruzie kregen over vrouwen. Dus uiteindelijk waren er nog maar drie of vier mensen over van die mm -hmm. uh, muiterij. En uiteindelijk werden ze dus door de kapitein weer opgezocht. Want ze gingen echt weer op zoek naar deze mensen die dus de muiterij hadden veroorzaakt. En toen zijn ze nog opgepakt. Dus uiteindelijk ja, zijn er mooie films over gemaakt. Een soort utopia, hè? maar dan anders. Ja, dan net anders. Maar anders. Ja, maar ik denk ook echt, uh, wat je ook vaak hoorde, dat... Uh, dan enorm veel geslachtsziekten waren en zo. En dat het daardoor ook uitdunnen in die tijd had je ja. natuurlijk helemaal geen goede medicijnen. Ook niet echt. Dus dat is echt een probleem allemaal. Dus en ja. dat allemaal omdat ze uh, maar boomvruchtplanten... gewoon. Oh nee, broodvluchtplanten gingen ze ophalen. Van die baobab bomen. Ja, zo, dat oh. ging, die moesten ze terugbrengen naar, uh, nou ja, naar Engeland uh, voor de, de slaven. Dus, nou, goed. Oké. Okay. Muit Ruy de Bounty was 1789. Wat nou, gebeurde er nog meer? Ik heb een vrij kort berichtje. Of tenminste ja. van kort geleden. Want het was in Venezuela was het zo heet... dat ambtenaren alleen nog maar s ochtends hoefden te werken... want er was niet genoeg stroom om de hele dag de airconditioning aan te laten. Oh! En dat op uh, 28 april. Dat vind ik dan toch wel uh, vroeg, vroeg in het jaar ook, hè? 28 april, ja. ja. Maar wel in welk land was dat? Venezuela. Venezuela. Ja, Venezuela. Venezuela. Dat is een andere, andere tijd. Ja. Onderbericht is dat in 1945 Benito Mussolini... en zijn minares uh, Claire... Pilege, denk ik dat ik je het uit moet spreken. Die worden opgepakt. En uh, Beli, uh, Benindo uh, Mussolini was eerst eigenlijk helemaal tegen de oorlog. Hij was echt pacifist. Wilde niks met de oorlog te maken hebben. En uiteindelijk uh, hij wilde echt uh, uh, voor de boeren opkomen. En land, uh, dat ze een land goed konden verdelen. Goed konden bewerken. En uiteindelijk is hij met de krant begonnen. En uiteindelijk is hij echt, was hij ook tegen tegen het uh, vergassen van de joden. Hij vond het belachelijk. had er ook een tijdje een joodse vriendin, dus dat zit er waarschijnlijk wel achter. En uiteindelijk is hij toch met Hitler in zee gegaan. En uh, dan moest hij ook nog vluchten. Daarna is hij dus door de partizanen, geloof ik, en de bolsjewieken. Nou goed, het is altijd een heel moeilijk verhaal. Is hij, zeg maar, in de, de bergen opge, opgepikt. En toen is hij dus gefuseerd. dat was in 1945, Mussolini. toch altijd makkelijk Omdat ze soort mensen, zeg maar, helemaal te traceren hoe ze zijn begonnen. En dat is uiteindelijk toch helemaal zijn afgegleden. Ja. Want zijn, zijn ideaal was eigenlijk niet eens zo heel erg slecht hoor. Het was een goed ideaal. Maar uiteindelijk uh, aanpassen, aanpassen, aanpassen en toch fout. wordt het uiteindelijk een dictatuur. Ja. Hè? In uh, 2001, op 28 april, is uh, de Amerikaan Dennis Anthony Tito. die is uh, de eerste Amerikaanse ondernemer. die dus uh, bekend werd, omdat hij zichzelf had gefinancierd als ruimtetourist. Hij heeft ongeveer 20 miljoen dollar betaald voor zijn ticket. Ja. En hij bracht dus uh, vanaf 28 april 2001... acht dagen door in een omloopbaan rond de aarde. En dan uh, werd gelanceerd door de Soyuz TM32... naar het internationale ruimtestation. Hij is door, door de Soyuz TM31 teruggebracht. En uh, hij wil eigenlijk ook nog wel naar het Ru Russische ruimtestation meer gaan. Maar dat kon niet meer, want een maand voordat hij uh, dat zou gaan doen werd hij uh, meer teruggebracht uh, naar de aarde. Ja, dus, het uh, is wel mag. 20 een, miljoen dollar. Hij was 61, hè? Ja, ja, ja. Oh, ja 60 Was hij, al maar goed hij was 60 jaar oud. Een wat kalende man die dan de ruimte ingaat. 20 miljoen denk ik, En als je ook de beelden van hem bekijkt ook, als je terugkomt... hij was echt een beetje de clown aan boord. Hij zorgde echt voor... voor uh, afleiding. Ja, voor afleiding. Ja, het en... was zijn droom waarschijnlijk die uitkwam, hè? Van, ja. wauw, ik ga dit doen. Het en is... ik heb er het geld voor, dus waarom niet? Nee, ja, niet dat het moet, maar Wat ik dan wel mis, waar heeft hij zijn geld door mee verdiend? Dat kwam ik niet helemaal achter. Deze oh. Tito, Dennis Tito in 2001. Goed, uh, straks de verjaardag Ik heb verder niks. Nee, okay, ik kan je er nog iets ik, uitvissen? Ik ook niet echt hoor. Want uh, nee, het zijn allemaal van die vage dingen allemaal. Ja, ja, onder andere Six Flake, Ja. Die uh, heeft een attractie die geopend heet Iron Wolf. Dat is in 1990. En je hebt nog dat Charles de Gaulle aftrad uh, als president van Frankrijk in 1969. Want hij had het referendum van de dag ervoor verloren. Ach. Dus kijk, uh, dat kunnen we ook bewerkstelligen. Hè? Nog, uh, nog even snel een referendum aanvragen voor 1 oktober of zo. Over het Koningshuis. Kijk of uh, Ja. Of we ze kunnen laten aftreden. Nou, in 1967 koningin Juliana opent de vernieuwde luchthaven Schiphol. Ja. Daar heb ik ook nog wat stukjes over zitten lezen. En uh, ja, honderd jaar geleden was er bijna nog helemaal gewoon niks. Het nee. is altijd zo bijzonder, vind ik. Als je kijkt wat voor technieken er nu allemaal zijn. En nou, het, het, echt, het gaat zo snel. En wat gaat er gebeuren met Schiphol in de toekomst? Gaat ja. het wel de zee in? Of gaat het toch een beetje daar langs een beetje groeien? Of gaat het naar Eindhoven? Of komen er gewoon een beetje iets grotere drones... waarmee mensen gewoon zichzelf uh, uh, kunnen laten gaan gaan overal heen. Van nou ik, zap, ik pak mijn drone en ga oh. naar Brussel. Ja, dat zou heb je die kunnen. korte vluchten allemaal niet? Dan heb nee. je alleen nog lange afstandsvluchten? Oh. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Goed, strak de verjaardagen. Maar eerst even de muziek eh, hier. Ja sorry, ik echt uh, wel de juiste knopjes toch op haar rij hebben. En ja, goed, door Cinema Club hebben een EP'tje uit met hier en daar wat oude rukjes erop. Dit is een van die oude rukjes die ze dan toch weer de hitparade in proberen te zingen. En ze hebben hierna toch wat geld nodig, want ze hebben Nieuwe Huizen gevocht. Hé, hey, hoe heet dit plaatje trouwens ook. Nieuwe Huizen! De nieuwe houses van Tudor Cinema Club hebben... Oh, af cover. Martijn hebben ze gehad, een hit. Nog veel meer grote hits. En we zitten... Momenteel zijn we even bezig met de verjaardagen. Uh, is okay. Ja, precies. Wie is de jarig? Ah, we doen een kleine greep. Congratulations. Well, have you heard, they... Goed, blijf namelijk nou maar van de knop af. Goed, vertel. Wie is de jarig? Nou ja, vandaag... Uh, hij wordt 8, 78 volgens mij. Ja? Jimmy Frey. En het is eigenlijk de artiestennaam van Ivan O. A. Moerman... een Vlaamse zanger. Yeah. En zijn bekendste nummers zijn... Zo mooi, zo blond en zo alleen. En Roze voor Sandra. Roze voor Sandra? Dan? Ja, die ken ik wel. Ja hoor. Die laat ik altijd horen aan een collega. Als het weer moeilijk heeft, dan start ik dit in. Dan en dan wordt het nog depressiever. En dan zeg <laughs> ik bij mezelf... Stel je niet zo aan zet je eroverheen. Je hebt het wel zwaar, maar toch red je het wel. Dan krijg je toch altijd een glimlach. Nou, goed, Aki, dus, <laughs> zeer die dat... irritant, die collega's. Ja, eh, ja, ik ben zeer irritant. <laughs> Wie is er al meerjarig? Uh, uh, ik zit even kijken. Uh, Ferry de Groot. Die wordt vandaag zeventig, wel. Ferry de Groot, die ken je natuurlijk van... You... Een hartstikke idee. Yes, de dik voor elkaar show. Yes, voor elkaar show. Ja. En dan is ze. Een... Al... Echt een oudje, toch? I'm going to... I'm going Yeah, heb je van de week op de tv gezien die spoorwegstaking? Nou wat een toestand was dat hè? Ja leuk. Als je dat, als je dat googelt dan krijg je zeg maar al die oude beelden van in die studio. Ze laten laten natuurlijk ook op tournee gaan. en dan hebben ze gewoon zeg maar uh, live op. On on steeds hebben ze dik van al gemaakt. Ik vond het echt tekenkrom, maar goed. Het is gewoon gedateerd, het is gewoon oud. Ja. Maar je krijgt toch wel een klein beetje glimlach omdat je denkt van, ja, het was ook wel gekkigheid. Dat ja. is wel radigheid. Maar het toch... leven was nog zo eenvoudig. Toen dat is dat ook een dat beetje. Gewoon... Ik zat echt bij de radio thuis en dan was het half twee en echt je losvast had je dan, hè? Met Jan Rietman. En die, uh, zeg maar, die was je ergens uh, op locatie en om half twee uit, uit het niets kwam dan het Ik voor elkaar show. En iedereen stond dan, zeg maar, tussen het publiek te luisteren naar het Ik voor elkaar show. Dat was zo ja. raar. En ja. Dus zouden ze het echt niet meer doen. Een rare hoeveel, combinatie. hoeveel uh, quotes komen daar niet vandaan, hè? Van Tu, tu, tu, de groetjes van Ruud en zo. Nee, die en de, die kom, die daar kom. is de koffie. Ja, die komt er wel uh, vandaan. Uh, maar groet, tu, tu, tu, tu, het groetjes van Ruud, Ruud komt van de, de animal crackers. Ja, maar wel, het was wel ook een beetje in die tijd. Weet ja, je, okay, van hun, weet je wel. De, de, de humor in die tijd... En uh, ja, wij gingen er inderdaad voor zitten. Ja, klopt. Ik, uh, ik zeker weten. Verdie de Groot wordt vanaf 70 is op tien jaar geleden is hij begonnen bij het uh, Sint Lucas ziekenhuis. Uh, begon hij daar gewoon, een beetje een plaatje te draaien, een beetje mee te lopen. En op 71, uh, 1971, Zeezender Radio Noordzee ging hij als technicus aan de gang. En hij presenteerde toen de abo Abominabele Top 2000. En dat werd na tien keer omgedoopt naar de Tiek voor elkaar show. En hij heeft ook iets voor de sport uh, wat betekent. Hè. Langs de lijns presenteerde hij. Hij ging er ook mee naar Frankrijk voor de Tour de France. Dat is een hartstikke idee. Die man nee. uh, nog steeds actief. Ja, en uh. wie vandaag ook jarig is. En uh, hij is ook een beetje van psychedelische muziek. Maar in die tijd helemaal niet. Dat was onze Ad Visser. Hij is vandaag 71 geworden. 71? Alweer, ja. Oh, Ad ja. Ja. Uh, ik nou, hij zit te zoeken. Ja, hey, hey, hey, Ja, hey, hey, hey, ja vrouw stop op, dames en heren. Ja, goede oudtijds. Uh, ik zit even kijken, uh, uh, ik had wat ding van opschrijven. Oh, ja, natuurlijk. Hij hey, uh, was vroeger had hij ook een beentje hè? dat heet uh, Blurp. En oh. hij, hij heeft ook nog super clean dream machine gedaan. Van 1968 tot 1980 ging hij op een hele rustige manier ging hij vertellen hoe je dan in het leven moest staan. En dat was op zichzelf wel uh, heel apart hoor. Ik zit even te kijken. Ik heb, uh... Had heb ook die muziek met al die bliepjes in je oren hè, waar je helemaal gek van werd? Let even. Spannen lief. Ja. ja. Brain sessions. Heeft hij ook gedaan. Als je zo lief Kon je geestelijk dan... een uh, orgasmen krijgen volgens hem. Adem rettig en ontspannen. Ademprettig? Wat is dat? Prettig. Oh, prettig. Hoe kan je prettig uitademen? Ik weet niet oh. hoe dat moet. maar Technisch moet je het uitleggen, volgens mij. Hij heeft ook uh, top gedaan op uh, Hilversum 3. Oh, ja. Ja, brain oh. sessions waren dat van... op uh, uh, 71. En als ja. hij weer bij Jeroen Pauw aanschuift... hij heeft altijd een leuk verhaal te vertellen... Hij, hij bereidt het er goed voor. Het komt vlot uit zijn mond. Het is erg denk ik denk van, ik heb wel bewondering voor, voor deze man. Goed, degene die ook jarig zou zijn geweest. Ik, uh, ja, precies. Ga maar even staan. James Moreau. Zou jarig zijn geweest. Hij is nu wel dan uh, 300, uh, nog wat oud. De vijfde president van de Verenigde Staten. Hij heeft geleefd van 1758 tot 1831... En dat was uh, dus uh, ja, de vijfde president van Amerika. Wie is er nog meer jarig? Ja, vandaag is uh, Scott Fitzgerald jarig. Oh. En wie is dat ook weer? Dat was, uh, de, het was de uh, artiestennaam van William McPale. Maar die nam dus voor het Verenigd Koninkrijk deel... aan het Eurovisie Songfestival 1988 in Dublin. Hij zong de ballade Go... Geschreven en gecomponeerd door Julie Forsaat. Ik heb zo van. Misschien moeten we kijken of dat de landenkeuze wordt. Ook leuk. Maar hij had dus ook een enorme hit. Met Yvonne Keely. Oh ja. Dat is het nummer If I Had Words. Oh ja. ja, Die vond ik ook wel leuk. Vond ik leuk, leuk. Maar Aparte dat nummer, stemgeluid. Don't Go Breaking My Heart. Dat was niet van hem, hè? Nee. Dat was ook wel een leuk nummer, vond ik trouwens. Maar uh, If I Had Words. Dat was dus. Uh, ja, hij is vandaag jarig. Dus misschien wel leuk als de Journalandenkeuze. Gabrielle Ray zou vandaag jarig zijn geweest. Maar overleden in 1973. Toen was ze 90 jaar oud. En uh, zij is een actrice geweest uit Amerika. 10 jaar geleden deed ze debuut bij het West End, het stuk Miami. En ze heeft een aantal bekende musicals gedaan. Echt uit in begin tijd, hè. gewoon 1920, 1930. En uiteindelijk in 1936 raakte ze in een depressie en werd ze opgenomen voor alcoholisme in een psychiatrisch ziekenhuis. In 1936. Toen heeft ze daar, is ze daar blijven wonen tot 1973. Zo. Oh. Oh. Oh, ik ik, dat vind ik echt van die tragische verhalen. Ik denk dat moet ik gewoon even doen met deze Gabrielle Ray. Ik heb nog gezocht naar muziek van haar, maar dat was te oud. Dat hebben ze dan niet op Alpe uh, uh, kunnen vastleggen, denk ik. Weet dat je, vandaag ook nog jaar is dus dat vond ik wel verrassend Want soms dus ik gewoon te kijken of het zangers en zo zijn. Ja? Maar zweet Amerikaanse actrice en Margaret. Maar ze heet, uh, haar achternaam was Vals Maar dat was dus de Amerikaanse actrice en die uh, is. Uh, die heeft een affaire gehad met Elvis Presley. Oh. En uh, ze heeft ook nog met Frank Sinatra gespeeld. en al, al, al Gespeeld, dingen meer. Ja, ja, ik snap hem. Gespeeld, ja. <laughs> ja, ja. ja. En uh, Viva Las Vegas heeft ze in gespeeld. Maar ze heeft ook haar naam als Anne Mark Rock gegeven uh, aan de Flintstones. En tientallen jaren zong ze dus de titelsong voor de Flintstones in Viva Rock Vegas. Oh. Leuk, hè? Ja, leuke weetjes. Vandaag ja. ze, uh, is ze ook jarig. Ik heb het over deze vrouw. Zo zijn, lieve en hoe heet ze nou ook Zo actueel, okay. hè? Als je naar deze teksten gaat luisteren, zo actueel. Alles komt terug, het milieu, de economie, en zij benoemt het allemaal. En dat was echt in de jaren zeventig al, hè, dit. En hoe heet het, ze? Ja, Wilma Landkoorn. Kroon. Kroon. Ja. Een ja, uh, bliksemcarrière. Ja, nee, ja. En het mooie was, is dat dus in 2050 met Jan Smit de gast in een televisieprogramma van Paul de Leeuw... Maar ze, ze schijnt dus heel negatieve herinneringen te hebben aan Ben Essing en Pierre Kartner. Oh. Dat heeft ze daarbij niet onder stoelen of banken gestoken. Dus, uh, te weinig ja. geld gekregen zeker? Ja, ja waarschijnlijk te veel moeten werken ook. En, uh, Kinderarbeid? Ja, eigenlijk wel. Ja. ja. Dus in uh, 68, hè, toen was ze 9. Nee, ja. 11 was ze. Dat was 11, ja. Nee. Dus, uh, ze scoorde dus haar eerste hit met Heintje, hè? Oh, is een ook zo'n uh, zo uh, kinder, uh, kindersterretje die uh, ontzettend ja. heeft is uitgebolken. Gemolken. Ja, nou, als we nog over heel oude mensen hebben, ze uh, is al overleden in 1988. Corrie Vonk en die moesten we naar Corrie Vonk is Corrie Vonk ook weer. Dat was natuurlijk de partner van Wim Kam. Ja. En die heeft ook in de uh, cabaretwereld heel veel betekend. Hè? Kijk, ik kan er alleen maar herinneren dat ze de vrouw was naast Wim Kan. Maar ze heeft in de cabaretwereld echt op twaalf jaar geleefd. Dat was ze al in het dat te zien. Dat is trouwens, de, de, haar vader was toneelmeester van, uh, van de Karree, hè? Dus het zat, daar kwam het al heel vaak over de vloer. Met dank heeft ze Bleke Bed heeft ze gemaakt. Ze heeft uh, ABC cabaret heeft ze ingezeten. En ze heeft uh, teksten geschreven voor Wim Kan. Ja, echt, als je dat allemaal hoort, je... Wauw, voor mij was het gewoon een oude vrouw naast Wim Kan. Maar ze, het kon echt heel veel. Ja, maar ze is heel bekend wat liedje met mijn vlaggetje, mijn hoedje en ja. mijn toeter. Dat was een heel klein vrouwtje zo. Ja, dit, is, er staat er, dit is het volgens ik, mij: Ik, ik, ik vertolk, ik vertolk. De gevoelens van het volk. Het is echt heel oud dit: Mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik sta uren te verlangen om Het is allemaal zo goed gearticuleerd dat je goed kan horen waar de tekst ja. over gaat. Ja, grappig. Weet je, vandaag moet ik wel even noemen nog. Ja? Uh, Oscar Schindler is vandaag jarig. en uh, Hij is bekend dus ook van Schindlers List. Ja. En hij, uh, het is 110 jaar geleden dat hij geboren is. Zo. Alweer. Ja, ik vind het toch wel, uh, wel mooi om te noemen dat hij vandaag... Uh... Dat zijn aparte persoonlijkheden. Nou, zeker weten. Die hebben echt op de, op de, de grens gelopen van goed en fout. Ja, ja, ja. En uh, contact gehad met Hitler uh, om dingen te overleggen. En sommige dingen moest hij wel uh, loslaten. Andere dingen kon hij wel regelen. Ja, het is een apart leven. Die zal toch altijd wel een apart gevoel hebben gehad na de, ja. na de oorlog ook. Ja, van, nou, heb 800 ik het wel goed man gedaan. heeft hij, uh, 800 man en 300 man dus 1100 man. heeft hij, uh, ja. heeft hij gezorgd dat gered waren. Precies. Bijzonder, hoor. Bijzonder, man. Goed, zo zover de verjaardag. Hey, Hatsikidee, hier bij Toepak op de radio. Straks de zandvoortse prikken, de, dronk, de, jalan, de keuze ook nog. <laughs> Ik draai me al zo vaak. Het kan allemaal niks schrijven. Dit wordt dan de grote hit voor de eeuw. drive bro. In my dream I see you there.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 Goedemorgen, ja, zeker. Shalala. Eels en de nieuwe single die heet uh, uh, Bone Dry hier in de zaterdagmorgen. Ja, afgelopen week uh, hoopte doen we het ook over, uh, jawel, ja, uh, toch wel heel veel uh, ja, ellende door fietsers. Dat fietsen ze gewoon zeg maar uh, op zo'n elektrieke bijk rondrijden. Nou, zoveel stroom weet ik niet, maar wel heel veel stroom. En eh, dat ze dan uiteindelijk, zeg maar, eh, vallen. En eh, nu hadden ze weer onderzocht dat er toch, wat was er, eh, 20, 30 extra fietsen waren eh, verongelukt. En dat beschreven ze toe aan eh, mensen, oudere mensen met een elektrische fiets. En vandaag, in de kletskant vandaag, de lezen. Jonge fietsers, groot risico. En ouderen moeten eigenlijk verplicht op fietsles. En moeten gewoon weer een beetje leren omgaan. Ja, met die fiets. En dat ze beter kunnen inschatten. Weet je wat, gisteren viel hem ook weer op. Dan ga je op de Koninginnenmarkt, ga je lopen. En dan komt er toch weer zo'n ouder met zo'n fiets. En die heeft hem dan blijkbaar toch nog aanstaan. En dan is er een gaatje in tussen de mensenmassa En hoppa, daar gaat hij. Dat gaat een soort gaan ze er dan doorheen. En dan denk ik van, misschien is het niet zo handig. Misschien kan je ook beter van lopen. Of misschien in ieder geval die elektrische fiets uitzetten. Dus ik weet wel heel veel voorbeelden te noemen van ouderen die zeg maar. met de fiets toch wel als een idioot voorbij shazen. Ja, eigenlijk moeten ze gewoon een helmpje opdoen. Maar goed, ja, maar dan krijg je weer van die mensen. ja, maar dan moet ik het nog maar zien hoor. Dan moet ik het nog maar zien of ze, of ze dat wel willen. Met de helm op. Want met, straks met de zomer ga je zweten en zo. Nou, ik dacht dat ouderen sowieso al veel meer zweten. Dus dat maakt niet uit. Tenminste, ik ruik ze altijd. Nou, zeg, doe even normaal. Maar goed, eh, nee. Dus eh, onderzoeken gedaan. En het zijn dat 81% er niet mee eens is... om dus dat ouderen verplicht een fietsles te geven. Dit onderzoek is wel onder 60 plus gedaan. Moet ik erbij zeggen. Oké. Okay. Dus dat zou kunnen zijn dat deze 60 plussen... allemaal een elektrische fiets hebben. Dat is zo, natuurlijk zo... Het maar vooral. ik vind het toch steeds opvallend dat steeds meer jongere mensen een elektrische fiets nemen. Terwijl ja, ik denk van joh, jullie moeten juist voor je conditie gewoon lekkere fietsen en doen. Nou, Kijk, het... dan, ik vind wel als je boven de 60 bent of uh, boven de 50. Ja? Oké, okay, weet je wel, maar je uh, jonkies. Maar ik bedoel, boven de 60, uh, sommige mensen zijn ook met pensioen. dan heb je toch altijd van nee, de waarom moet je een elektrische fiets? En nou, dat waarom moet je sneller rechts zijn? je is een grotere actieradius, Dat je gewoon inderdaad. Want ik merk zelf, als ik heen en weer naar Halen ja? ga op de fiets, vind ik het toch wel behoorlijk inspannend. Ten opzichte van vroeger. Dat, dat merk je wel. Dat je conditie is gewoon. Conditioneel ben je minder. Dan blijf je gewoon in Zandvoort. Ja. Maar dat heb je stuk in Halem. <laughs> ik werk daar. Oh. Oh. Oké. Okay. Sinds kort. Ja, ja. Ik, ik, ik, echt, ik vind het soms niet nodig. Denk van die mensen. Blijf gewoon in je cirkeltje. Zoek je, zoek je, zoek je, buur, zoek je buren dan wat vaker op. Ja, dat is waar. Nou goed. Ik heb, ik heb de cijfers even op nageslagen. Van, is het echt zo dat zeg maar, de, de vallende fiets echt de, de doodsoorzaak omhoog brengt? Nou, ik had even gekeken. Dat is helemaal niet ge het geval. Er gaan plusminus ongevallen in Nederland. Zijn er plusminus, wat was het, 5500? Zeg maar, ja, ruim 5000 mensen zeg maar, die uh, doodgaan door een ongeval. Ja. En daarbij was het iets van 600 in het verkeer. En het grootste gedeelte, laat ik daar even kijken... 3000 mensen vallen gewoon. Gewoon? Gewoon. Zonder fiets. Dus als we echt iets willen bereiken... met dat er minder ongevallen in de wereld... of althans in Nederland... dan moeten we allemaal een looprekje... Dan moeten we met z'n allen een rooprekje. Dan ga je pas cijfers uh, veranderen. Ja, dan pas wel, ga je mensen redden. Je hebt ook die Maar je hebt ook die losse dingen nu waar je op kan staan. En, maar volgens mij verlies je daar ook heel snel je evenwicht bij. Daar heb ik geen cijfers van gezien. Nee. Maar dat komt nog wel. Omdat hier te kort is natuurlijk. Maar ik had echt Wat, 3000 mensen gaan dood door een val? Dat is ja. toch heel bizar? Ja, maar op oudere leeftijd. Dat mensen die vallen in een badkamer. En voordat er dan hulp is. Dan ligt ze daar ook weer in de tijd. En ja. En uh, dat is hun... hun hun gestel hun, uh, is, is niet zo sterk. Gewoon. Ik wil echt wel eens zien, zeg maar, uh, mensen in het oorlogsgebied. Of dat het grootste gedeelte er ook door vallen is. Ja. Voor mij is dit echt zo ontzettende luxe, dit allemaal. Ja. Doodgaan door een val, weet je wel? Ja. Dood, Doodsoorzaak. Nou, oorzakel, ik, ik heb... denk dat het in Griekenland en zo ook wel gebeurt. Dan hebben ze van die hele slechte wegdekken en van die hele hoge scholen. O oh, ja. ja, dat is ook daar, die hebben het niet best. Nee, dat is wel. Goed, um, ik had nog een bericht. We Zijn we met de Sandwortberichten bezig, toch? Uh, nee, nog niet. Oh, nog niet. Dat moet toch gebeuren eigenlijk? Oh. Dat moet er gebeuren. Oh, nou, we uh, gaan eerst nog even fluitend een uh, plaatje ja. luisteren. Lijkt een goed idee. En dan ga dan gaan we zo thee En er moet ook steeds een keuze oh. worden gemaakt over wat oh, gods, wat voor johan. Gaan we nu weer uh, de kast van trekken? Echt, op echt oude plaat heb ik voorbij horen gaan. Oh. Echt, ik durf het niet te noemen. Maar goed, dat zullen we straks allemaal zien. Eerst maar eens even muziek op die zender. Ja, leuk. Wij ook. op band. Het was not natural. Het is niet natuurlijk. Dat zeg ik de hele tijd al die fietsen. Gewoon op eigen kracht. En kijk uit. I'm Niet tijd. berichten. Oké, okay, dan waren we ze we waren aan het fluiten. We waren rondfietsen. En kijk uit. Nee, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, wat was het genieten, hè? Vorige week, culinair rondje strand... En, uh, ja, dat is het voorloop van het Culinaire Rondje Dorp. Want dat zit er ook aan te komen namelijk. Dat duurt nog even. Maar goed, het was, uh, het was echt een succes. Uh, Christy Ganser, Lotte van Wijn en Zee... was einde van de dag een zeer gelukkig mens. Die had zoiets. Oh man, het weer speelde mee. Echt alle kaarten waren op af, elkaar afgestemd. Hè? Want vorig jaar was bij Culinaire Rondje Strand... waren er nog wel dubbele dingen. Dan kwam je bij het einde restaurant en kreeg je... hey, dat heb, ik, dat heb ik net gehad. Ja, het smaakt wel anders, maar ik had liever iets anders gehad. Oh ja. Ja, dus daar hebben ze om gedacht. De wijnen waren goed afgestemd. En uh, uiteindelijk. Uh, uh, ik zit even te kijken, zijn er 320 deelnemers geweest. Die hebben dus kaarten gekocht. Die konden voor 49 euro worden aangeschoft. Die 320 dus... vind ik behoorlijk. 320. Ja. Het is, uh, ik weet niet of ze allemaal uitverkocht waren, maar het is, uh, het is een succes. En uh, nou, mocht je het gemist hebben, dan moet je even kijken. Want dan komt er binnenkort dus: uh, Culinair Rondje Dorp komt eraan. En dat wordt ook weer door Wijn en Zee wordt dat georganiseerd. Man. Stop eens wat in je mond. Het kan zo heerlijk zijn. Er is geen kreet die ik bedacht heb hoor. Dat kan niet. Die past helemaal niet bij mij. Goed. Ik zie dat uh, Jolande echt druk aan het lezen is. En wat, wat... Nou ja, ik zie dus dat er koninklijke onderscheidingen weer zijn uitgereikt in Zandvoort ja? afgelopen donderdag. Oké. Okay. En het uh, waren zeven inwoners uit Zandvoort en één uit Schiedam. En uh, voor Zandvoort was dat Joko van Looy, Wilhelmine Mettes, Hans Verbeek, echt poster. Die kennen we nog van de radio. Ja. Ruud Zandberg en Willem Paap. Die waren lid in de orde. En Poster en Sandberg kregen een liedje al bijna automatisch... na twaalf jaar lid te zijn geweest van de Zandvoortse gemeenteraad. En Tino Stuy en uh, de Ria Waterreus... Die, uh, die zijn dan nu een ridder in de orde van de Ranjena Schouw. En, en alles zijn, allemaal zijn ze zeer betrokken geweest op sociaal gebied... en uh, op maatschappelijk vlak. Dus ik vind het wel leuk om... De, Krijg je automatisch de... een lintje als je gewoon twaalf jaar lid bent? Ja, je moet meer dan zoveel jaar vrijwilligerswerk gedaan hebben. En de raad is okay. dan toch wel relatief gezien. Nou, uh... Ik, uh, ik ben benieuwd wanneer ze mij gaan verrassen dan. Ja. ja. Zoveel jaar bij de radio. Ja, ja? We wij kunnen, wij, wij kunnen dat uh, als Zandvoort, dus je niet aanvragen. Want je bent dan voor een andere gemeente geweest, denk ik. Oh, oké. Okay. Ja, die ben ja, ja, Ik heb hem nog in de kast liggen ergens. Zag was wat. Goed, dat was er ook een succesvol uh, Vintage at Zandvoort. Weekend was weer uh, door organisatie Michel Vaas georganiseerd. Het was vet, Cool weekend, zegt hij. Fuck, fucking shit, man. Het was echt zo goed. Dit was het leukste tot nog toe. 300 Volkswagen, busjes en auto's waren. Ja, ik, er was ook een rommelmarkt. Dat was zondagochtend. Er werd lekker lekkernij uitgedeeld door een snackbar, het plein. En ook was er een uh, aangekleedde bus van Eichelon-Sant uh, Remo. Uh, vrijdagavond zelfs een huwelijksaanzoek geweest. Oh, wat leuk. Wat leuk. Ja. Nou, dus hij is echt dik tevreden. En ik was dan altijd wel nieuwsgierig of er nou ook een beetje wagens van eigenaar zijn gewisseld. Want dat is dan ook wagens te koop, namelijk. Ja, en, uh, ja dat is het lotige... ja, Het heeft echt een hippie-hoog hippie-gehalte. Gevoel. Ja, ik heb het gezien. Ik ben er vorige week even langs uh, gefietst. En het zag er heel gezellig uit. Mooi. Kan niet anders zeggen? Ja. Het Europees kampioenschap zandsculpturen blijft de komende vier jaar in Zandvoort. En op maandag 30 april wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. tussen Holland Casino Zandvoort, de Zandacademie en de gemeente Zandvoort zelf. En dit is al vanaf 2011 en het was eigenlijk dat het klaar zou zijn, maar blijkbaar gaan ze toch weer door. Oké, okay, nou. Goed om te weten. 15 april is alweer even geleden. Hebben leden van de watersportvereniging Zandvoort WVZ. Hebben plastic opgeruimd op het strand. Daar is de, deze beach clean op. Struinden de watersporters met blauwe zakken over het strand. En ze hebben uit elkaar, bij elkaar hebben ze ruim 50 zakken vol met plastic. Hebben ze af weten te voeren. Uh. Goed bezig, echt met zo'n knijpertjes. Goed bezig, jawel. En, uh, ja, en uh, nou goed, uh, het moet nu allemaal weer wat schoner, want ja, de toeristen komen eraan en ook de honden moeten van het strand af blijven, dus wees ook gewaarschuwd. Ja, en komende dinsdag uh, staat het, uh, het dementie-Alzheimer-trefpunt uh, in, uh, in het teken van het vrijwillig gekozen levenseinde. Van, uh, want kan iemand met dementie nog wel zo'n beslissing nemen? En aan welke voorwaarden moet je voldoen om het toch mogelijk te maken? Gesponsord door het ABP. <laughs> nee hoor, dat is een grapje voor ja, mij. Oké. Okay. Maar uh, ja, het is, het is wel belangrijk om te weten. Want je hoort inderdaad wel van, uh, dat mensen bij een volle verstand zeggen: van. Ik wil van zolang ze leven niet, uh, niet uh, kwijlend in een rolstoel zitten of wat dan ook. Maar op het moment dat je daarin zit, dan kan je. En dan zegt iemand: ja, het gaat goed met je jou hoor. Weet je wel, want dan, dan weet je dat allemaal niet meer. Terwijl en je je van tevoren bij. zegt: ik wil dit niet, je stelt het bij. Ja. ja, je stelt het gewoon maar. Ik heb, wel, ik heb echt een jaar lang een vrouw behandeld. behandeld ja. be begeleid, lag in een rolstoel. Kon niet praten, kon niet bewegen. Kon niks van zichzelf doen. En toen begon ik ook over euthanasie of over uit, uit leven stappen. Dat speelde toen heel erg in het nieuws. Ze vond het echt belachelijk dat ik die vraag stelde. Oké, okay, nou, dat en was je niet het niet van toepassing. Nee, terwijl, Hoezo, je, je kan ik kan niks. Ja. Ik kan niks voor de maatschappij betekenen. Ja, nou, maar dat het betekent is dan weer de, de van spiegel van jou, hè? Dat, ja. jij, dat jij denkt van, ik zou het niet willen, dus waarom blijf, ben je hier nog? Dat je ander denkt van, ik mag hier toch zijn? Echt zo moeilijk. Je beslist iets ja. uh, in dat punt van je leven... en uiteindelijk ben je op een ander punt van het leven... en dat is allemaal helemaal anders geworden. Wat kan jij precies voelen, hoe jij je op een twintig jaar geleden voelde? Nee, maar het is ook, denk ik, als jij uh, het idee hebt dat je als jij later... Uh, misschien heel slecht bent. en uh, Zoals je er nu naar kijkt... dan zou je het vreselijk vinden dat anderen je zielig vinden. En op dat moment heb je, heb je dat niet meer. Je zit te veel in je eigen cirkel. Dus echt, ik denk echt, dat, dat echt, je niet meer... Dat, dat, zielig, dat zielig vinden, daar moeten we zo vanaf. Discriminatie is vervelend. maar zielig vinden... is het misschien nog wel veel erger. Ja. Oh. Je bent molst zielig. al ga zeg, weg, man. Goed. Ja, daar, daar schiet je lekker mee op. Zeg ja, dan schiet dan je wel lekker mee hey, op. Wat je er goed mom? uit vandaag? Dat ja, ga, goed doe je zeggen. Doe gewoon een leuk gesprek. Ja. Ben steeds wat aandacht aan die persoon in plaats van... Ik vind hem Nou, ik ga snel iets anders doen. Ja, ja enge mensen ja, Maar Goed, het is tijd voor die andere keuze. Heb je een keuze kunnen maken? Ik heb wel een keuze kunnen maken. Ik ja? heb hem hier klaarstaan. Het is toch inderdaad If I Had Word. was mijn god, ik ben, ja. ben benieuwd of ik hem na al die jaren... Van 1977. Ik ben benieuwd of ik hem nog steeds leuk vind. Oh mijn god, ja. En de zuster van Patricia Paa. Je ziet het is... duidelijk. Ik hou mijn hoofd. Het is leuk dat je muziek meeneemt, maar je moet misschien even een borsteltje over de LP halen. Het klinkt wat minder stoffig. Even, even dat naaldje misschien een beetje helpen. Dan nou, klinkt het allemaal wat. Uh, maar goed, we hebben hem wel even gehoord. Scott Fitzgerald, hij wordt vandaag uh, wel oud is dus Je worden? 70. 70, mijn vriendje. Zeven kruisjes, nou. Zeven. Toch, toch wel leuk dat hij even zo herinnerd wordt, toch? Ja, even bestilstaan. Ja. Samen met Yvonne Kilieman en dat Kili. was. Kili. Yvonne Kili. Kili. Kili. Kili. En dat maar je ziet ook inderdaad kochtop. als je haar uh, uh, ziet. Ze dus lijkt echt wel Patricia Vrouw op, op deze, Ja. Zat Ongelooflijk. Za zaten ze namelijk ook, uh, zaten ze samen zeg maar in uh, de, de, de de Star Sisters of niet? Ja, volgens mij wel. Hebben ze ook de, de Andrew Sisters gekopieerd? Ja. Ah ja, ja, ja. Ja. ja. Dat, uh, ja. Leuk, goeie oude tijd. Ja. I ja, ja dat leefbaar, merk je wel gewoon nou, dat zal weer eens een beetje op. Dat jij mijn muziekkeuze dan weer zo belachelijk zit te maken, nou, is echt, gewoon, dit is wel oh. echt oudbolig. Het is echt een heel oud bolletje. Ja. maar het is, wel, het is wel weer leuk om even terug te pakken... om de gedachten er even bij te, ja. te halen. Ja. Ik, krijg, ik krijg wel een beetje dit soort gevoel erbij. En je mission was... Nou, search Aha. and Destroy. Ja, Search and Destroy. Dit soort singles gaan bij mij eraan thuis. Op het hakblok. Goed, Op het kwart, hakblok, kwart voor tien in Tobak Leeft. En we kijken nog een beetje de wereld in. Ik had wat memo's gemaakt. <laughs> Ja, wat wat, oh, gaan ja, allemaal, wat, ja, gaan, wat gaan we allemaal doen in dit radioprogramma? Ja, en, uh, memo, ja wat was het een gedoe? Ik probeerde het ook te volgen over die memo's. Over die, uh, nou, die belastingafschaffing. Maar, het, het is... maar ik heb er gewoon geen herinnering meer aan. Nee. Dus ik had zo van nou. Je krijgt nu perseflaties van die plaat van de herinnering blijft, weet je aan die klaar ja. met zijn lach. Maar dan uh, aan, uh, aan Rutte met zijn lach, weet je wel, ja. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Daar kan je gewoon een prachtige plaat van maken. En, dan, en het was ook een hele mooie foto... ook van, van de, de heren met allemaal lange neuzen. Die zal ik je zo even laten zien. Want die is toch wel heel... Oh, Pinocchio's. Allemaal Pinocchio's ja, bij elkaar. Ja, ja, ja. Ja, dat ja, is, is wel echt, heel erg, hoor. Sommige mensen hadden ik zoiets van... Ja, het is wel waar. Zo lang geleden hebben ze zoveel dingen besproken. Zoveel memos liggen er op de tafel. Ze, ze hebben allemaal ze, geen herinnering nee, meer aan. En dat kan toch? Dat kan je niet ontkennen. Het is dat echt het is echt verschrikkelijk. Ze hebben gewoon geen herinnering meer aan. Nou ja, is. Het is, is blijven vage shit. En wat moet je er in godsnaam mee? Het ja, je is, weet uh, het gewoon niet hoor. Nou ja, het, het schijnt toch dat het uh, voor sommige bedrijven wel... Uh, oh ja, geinig. Die, uh, moet je eigenlijk <lacht> ja. even op de Facebookpagina fagina plakken. Ja, Dan moet ik kijk, ook hem weer te pakken krijgt Die ja. foto, want hij is wel echt wel heel grappig. Ja, Hij is wel echt leuk. Goed, <laughs> tijd voor muziek. En uh, ja, dat hebben we hier. Low Life. Zo, so, Lima. Take me downtown Where the dreams are bigger Got changed for one round No need to hold your liquor Gamble with our best behavior Cause they already call us failures Lost yet found now Let's not care about figures Maybe we grew up on the wrong street With the wrong name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 up Even bakken worden met relaxed muziek, man. Dat is echt. Anders over tijd komt er dan toch weer een, uh, ja, een stukje informatie over. Ja, de Titanic. Ja, het, het spreekt toch tot de verbeelding. Als je die beelden weer ziet, dat is een mooie tijd. Ja, nou, vertel wat is het. Ja, Rose, voor de ja nou, in Groot-Brittannië is een menukaart van het schip Titanic geveild. Het gaat om de menukaart van de allereerste maaltijd die werd geserveerd aan boord. Het document levert er maar liefst 114.000 euro op. Hoeveel? 114.000 euro. Oké. Okay. Ja, en op het menu van 2 april 1912... staat onder meer lamsvlees met muntsaus en het werd gegeten op de eerste dag van de proefvaarten. En de tweede officier uh, Charles Lightoller gaf op 10 april, de dag van vertrek in de Southampton, gaf hij de menukaart aan zijn vrouw als souvenir... Ja. En uh, ja, hij, hij heeft de ramp overleefd als hoogste mannelijk lid in rang. Dus ik denk dat hij waarschijnlijk uh, een van degenen was die uh, zo'n uh, zo grote lifeboat uh, naar beneden okay. laten zakken. Hij heeft, en denkt van, hij... ik ga weg, ik ga eraf. Ja, dacht dat het, dan moet er even uitgezocht worden of, hij, zeg maar, of, of het wel op een goede manier is gegaan. Ja, misschien nou kan ja, je nog ja, een gisteraf krijgen. Waarschijnlijk want waarschijnlijk dat is een... Le leeft de groene man, die leeft al lang niet meer. Ja, nou, of hij mm -hmm. leeft nu en dan denken ze, hey, ik ga die kaart verkopen, dan kan ik eigenlijk mijn huis afbetalen. Ja. Ja, 2012. Ik denk dat hij toen ook al iets van 30 was misschien. Of 20 Dus ja, die leeft echt niet meer. Nee, oké. Onmogelijk. Ik kan mijn fantasie altijd erop loslaten. Maar het wordt al meteen grond in Ja, maar het blijft wel heel apart allemaal. Het spreekt tot iedereen zijn verbeelding. En nou ja er komen altijd weer nieuwe verhalen tevoorschijn. Nee, ik hoorde het vanochtend op het nieuws. Dat blinden, echt een stuk in de krant lezen... dat blinden steeds meer te maken hebben met agressie. En die stok waar ze natuurlijk mee zwaaien... Ja, sommige mensen letten er niet helemaal op. Die zitten ook op een mobieltje te kijken. En dan in één keer gaat zo'n blinde geleiderstok stok gaat omhoog. En daar schrikken ze van waarschijnlijk. En dan, gaan ze, dan staan ze zo'n blinde staan ze uit te voeteren. Of ze zeggen, hé, hey, wat doe je nou? Ga weg met het ding. Levensgevaarlijk, weet je wel. Of ze worden voor een sokken gereden. Of ze Omdat de automobilisten of brommers of fietsen denken. Oh, we kan nog even snel door voorlangs En dan rijden ze gewoon die stok rijden ze gewoon plat. En uh, dat is echt wel, wel triest om te horen. Dat, dat blinden worden gewoon niet gezien. Dat ze zelf niet kunnen zien. Ze worden niet gezien. Ze worden niet gezien. Het is toch wel heel erg triest. Ja, nou ja, en daar zijn uh, geen cijfers over bekend. Maar het wordt wel steeds onveiliger voor hun. En ik werk wel met, met blinden. En uh, het is altijd zo goed om af en toe even die stok te pakken. Hé, hey, hier die stok. En dan ga je zelf in de straat even op. En kijken waar je eindigt dan, hè. En niet stiekem kijken, hè. Ik zou niet durven. Nou, ik heb wel een tijdje als een spelletje gedaan... Uh, toen uh, op vakantie. Dat we dan naar een restaurant moesten. dan moesten ze eens zijn ogen dicht houden. En je hield je alleen maar aan de arm. Ja. Oh ja. En, en dat is wel uh, heel spannend. Dat is al heel spannend. En dan word je nog begeleid op dat moment. Ja, maar als mag... je zonder. Ja. is toch veel enger. Je moet eigenlijk op de elleboog. Alleen de elleboog vasthouden. Alleen de elleboog. Met de elleboog stuur je een klein beetje. En dan okay. moet je hem helemaal uh, aanvoelen. En dus je denkt nou oké. Okay. En dan moet je proberen trappen te nemen. ja dat, dat, dat is nog wel. De ingang van metro's zijn ook erg spannend. Ja. Dus, uh, of dat je op een muurtje moet lopen. Het lijkt ja, me jij gaat van... echt net even te ver, hè? Ja, toch wel, hè? Ja. En de je denkt van... Hey, wat is dit? What the fuck? Lig jij ergens ja. ondersteboven? Ja, sorry, klet even niet op. Ja, dat kan gebeuren, sorry. toch? Dat kan gebeuren, ja. ja. In Antarctica hebben duikers... Uh, penguins hadden ze met een sender uitgerust... om te kijken hoe het ging met voortplanting, et cetera. Maar ze hadden de verkeerde groep keizerspenguins voorzien van sendertjes. Want het waren allemaal jagertjes. En toen bleek dus uiteindelijk dat... Uh, het nieuwste record van de, dat ze aan het duiken zijn en onder water zijn... ligt dus gewoon op 32,2 minuten. Hè? Dus blijkbaar kunnen hè? ze zo lang zonder adem. Oh? Dus uh, ze blijven Hecht, lang wacht, onder water. En wacht een half uur kunnen ze onder water? Ja. Zo. Maar ze, ze leggen ook grote, grotere afstanden af dan bekend het was. Niet onder water. Maar de langst gemeten afstand van zo'n pinging was 9000 kilometer zowat. Zo. Dat is toch wel een eind, hè? Dat is toch allemaal goed dat je weet. Ja. Maar uh, hebben zij geen rechte privacy? Hoe is dat? Ja, dat, dat vraag ik me ook af. Ja, We het wachten is... gewoon tot, uh, tot de bond... Uh, uh, voor hun, hun vakbond, tot die gaat zeggen... van ja, nou is het genoeg. Ja. Maar hij is, uh, de, het is wel de grootste priemendsoort op aarde, hè? Het dier, dat leeft alleen op Antarctica. Het kan 1,36 meter worden, hè? En 46 kilo wegen. Oké, okay, die moet je niet tegenover je hebben, denk ik dan. Nee, dus... Uh, Als je dat vanavond een, ja. een beetje eigenwijs gaat doen... dan heb je een paar gaten ja, in je komt buik. Ja, hij toch eigenlijk wel uh, borstboog of wat uh, Of net... net uh... Ja, nee, hij kan flink pikken. Dat, uh, maar maar het, het, is, het is eigenlijk wel apart... dat we dan die mensen gaan zenderen. Zal er ook een soort, uh, zullen, zullen wij ook gezenderd zijn dat we dat niet in de gaten hebben? Dat er een hogere macht ons gezenderd heeft? Ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld ik denk dat daar wel gevolgd hey, worden ergens vandaan. De mensheid doet wel rare dingen. Ja, ja. leuk. Ach, dus... Uh, Leuk om te weten, half uur pinguïns kunnen dus half onder water. Houd even vast, hè. Het zijn uh, leuke weetjes op zo'n zaterdagmorgen. Straks naar tien, een morgen, zand wordt vanuit Teller Hoogland. De lijnen zijn oké okay bevonden, dus ze zitten d'r Ja, ga dan maar even naartoe voor een kopje koffie. Drijven wij Midnight En Richmond, Young Gun. vol. Goeie oude tijd. Nee, ik ben niet zo oud. <lacht> je is toch nog geen jaar oud. Midnight in Richmond. Young Gun Silver Fox. Hier in de zaterdagmorgen loopt tegen het einde van dit radioprogramma. En dan laten we u weer een week. Nee, twee weken met rust. Volgende twee week... weken zo. Ja, volgende week zijn we er niet. Ja, volgende week inderdaad. zijn we er even niet. Jullie bekijken, dat betreft. Vertreft allemaal helemaal erin, joh. Echt, oh. Het zit allemaal stuk gewoon. Nee, zonder vond Ik moet er even tussenuit. Uh, ik moet met, met gezin, moet ik op stap. Ja, dus welke, niet, moet je weer naar uh, Turkije? Ja, moet weer naar Turkije. Toch, Toch weer nee. overleg met Erdogan. Je weet er nooit wat er van komt. Nou, de vorige keer mag ik er terug? Ja, weer terug. Ja, het is, uh, ik, ik zou niet over Vitale en Gulen beginnen. Want dan lig ik het meteen al uit natuurlijk. Oh, nou ja. heb je het gezegd. Te laat. Dan ja, kan te niet laat. Hier <laughs> wordt wel op gezocht natuurlijk. Hè. Ja. ja. ja het dan wat had je erover te zeggen? Zou ze dan ook... Uh, in de ether uh, luisteren naar uh, of je wat zegt. Ja, zodra ik die naam noem, dan word je word je getraceerd, denk ik. Moet ik het je nog een keer zeggen dat? Nee, doe me niet. We nee, Je nee. weet niet hoe ver het gaat. Je weet het gewoon niet. prettig nou, weekend en tot over ja. twee weken. Dit op. is Stoelbakleven. Hoi. Hoi. Tot het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer. GFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.